Leegmaten dat sommige fouten zo ernstig waren dat er altijd een te moeten volgen. Het weer, zonnige periode, afgewisseld door wolkenvelden. Het wordt 1 tot 3 graden. Vanmiddag neemt de bewolking toe en vanavond en vannacht is er in het uiterste zuiden kans op sneeuw. Dit was het NOS-schort. Dit is Wijnaldswaan bij de ANB. Er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A6 tussen Joure en Emmeloord en op de A12 tussen Utrecht en Venendaal.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 dat boek zat vol herinneringen, weet je nog wel, oudje? Wij zeiden wel eens, als die zeven zal zijn. En wij gaan zo door, wordt het al te klein. Weet je nog wel, oudje?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 En de eerste volgende plaat die klaar staat is Hattie Blok en Leen Jongewaard. Hattie Blok is geboren als Henriette Adriane Blok, roetnaam Hattie. Geboren in Arnhem op uh, 6 januari 1920. Nederlandse cabaretier, actrice en zangeres. Die vooral bekend werd door haar vlog als Zuster Clivia. In de serie Ja-Zuster, Nee-Zuster. Dat is natuurlijk van Annie M.G. Smit. En een uh, leuke wetenswaardigheid. Begin 2010 was ze te gast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 van de musical, herinnert u zich deze nog? Dan speelt u in de oude geworden zangeres... met wie de hoofdpersoon uit het verhaal een relatie heeft. Waarna nagaan ben je, ja, in de negentig. En nog steeds, ja, behoorlijk vitaal. Ja, heb voor u klaarstaan Hetty Blok... tezamen met Jongen waar met mijn opa, mijn opa, mijn opa. Elke zondagmiddag bracht hij toffies voor me mee. Ik weet nog de spelletjes die opa met me deed. Restaurantjes spelen en mijn opa was de kok...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 En ze turen in de verte, maar hun stemmen zijn verstomd. Want de zee vroeg weer haar los geld. wie zij naam dat wist zij niet. Ze dompelt al die vrouwen in ellende en verdriet. Zee man, o zee. Dat ook niet weer. Heen.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 En ze luisteren naar hun koel. Zeeman, o oh Zeeman, ga toch niet weer heen. En daar komt het hier op aan, kun je aan anderen geven, en doe het wel eens van dan, breng eens een zonnetje onder. all night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 Mijn grote thee Ik was verliefd en hield zo veel van jou. Het was zo mooi, je smoeg me even trouw, maar op een nacht kwam ik terug van zee. Je was niet thuis. Nu vervolgen Blauwe ogen Bleven mij niet trouw Zweef ik op zee Dan dacht ik steeds aan jou Je zweef zo vaak Met jonge korte gauw Zo'n brief van jou Weer niet de moed. Weet je hoeveel?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 Abonnement Amusement's muziek van invloed op zijn stijl. In 1939 was hij de eerste Nederlandse artiest die een elektrisch gitaar, de E-Phone Model Electra Model M, bespeelde. Zijn gitaarsound werd bepaald door het geluid van het orkest Frans Wouters. Met de John de Mon op accordeon en Teil van Brinkhoff op viool. In 1941 nam hij als eerste Nederlandse, Nederlandse gitarist een elektrisch gitaarsolo op.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 Kwam een Polonaise, dat werd een hele tour. Ze zongen net, we gaan niet naar huis, en gingen door de vloer. Nee, nee, ja, dat was een feest. Zoals ze in geen jaren daar boven was geweest. Nee, nee, ja, was ze zongen net, we gaan niet naar huis, en gingen door de vloer.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 De buurman van beneden lag slapend in zijn bed. Toen kwam door zijn plafond heen de visite aangezet. Hij zei, ik vind het heel aardig, hoe kom je op het idee? Maar ga toch liever zonder mij door, ik doe vandaag niet meer. Heer, heer, hoera, dat was een feest. Zoals er in geen jaren naar boven was geweest. Heer, heer, hoera, wat een humoer. Ze zwonden net, maar gaan in de huis en gingen door de vloer.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 Wanneer je gaat van ons scheiden, slapen wij straks ongestoord. De liefde van de leer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 Tot mij, Zandvoort uit Zandvoort. Ging een dagje naar de stad, ofschoon ik er niks te zoeken had. Toen vond ik daar mijn grootste schat, een engel en ze had een wipnus en een kersemond. Kersemond, kersenmond. Ze had een wipnus en een kersenmond. en wangen als twee appeltjes rond.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 In ons huisje op de hei, heide kwamen op een dag in mei een paar leuke kleuters bij. Ze hebben alle twee een wipneus en een kersenmond. kersenmond, kersenmond. Ze hebben een wipneus en een kersenmond en wangen als twee appeltjes rond.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 Geef mij de vodka, Anushika, en laat ons alleen. De vodka begrijpt mij, maar jij bent gemein. Geef mij de Wodka, Anushika, en ga ik niet zo vaak. Als jij zo blijft kijken, ga ik direct op straat. Ik moet dat kind dag uit mijn desktop doen en jij zet mij op Noordrand Maar in die flats zit nog een heleboel, hoe kun je het ooit weer? Meite de in de schenken netje, dan werk in Gib mij de Wodka Anuschka en leid ons allein. De Wodka begrijpt mij, maar jij bent gemein. Gib mij de Wodka Anuschka en weigel je meid. Dan ga ik de Igor, die heeft nog meer dan jij.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 En jij zit mij op Notrand zo'n, maar in die fles zit nog een hele buur. kun je het ooit bedenken, mij te weigeren in te schenken. Heb je dan werkelijk geen gevoel? Geef mij de Wodka aan Nuska en laat ons alleen. De Wodka begrijpt mij, maar jij bent gemein. Geef mij de Wodka aan want weiger je mij. Dan ga ik naar Igor, die heeft nog meer dan. We don't Amerika was, bracht de nieuwste lipsticks mee. Elke dag een andere smaak in haar kast dat leek er lang geen gek idee. Ze smaakt naar kersen, kersen. sinaasappels, Sinaasappel. cola. cola, pepermunt, karamel, ananas. ananas. Maar ik zeg er wel bij, verboden vruchten, verboden vruchten.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 de vroegmaat eerst er voorheen. Heb ik hem uitgebreid verteld: ze smaakt naar kersen, sinaasappel, cola, pepermunt, karamel, ananas. Ananas. ananas. Maar ik zeg er wel bij: verborgen we vruchten. Verborgen vruchten. Verborgen vruchten. Voor iedereen behalve voor mij.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 Voor iedereen, maar niet voor mij. Voor iedereen, maar niet voor mij. Voor iedereen, maar niet voor, mij. voor, iedereen, maar niet voor mij. U hoort de muziek van Ronnie Tauber met Verboden Vruchten. Laat hij ook regelmatig voorbij, komen in dit programma. Daarvoor Bobby Klein met Buffalo Bill Ballade. En ook nog Black and White. Het geeft mij een vodka aan de grote hit in 1954. VFM Zandvoort. We zijn al bijna aan het einde gekomen van het programma. Als het programma gemist heeft, dan uh, kunt u aanstaande zaterdag... Kunt u dit programma nogmaals beluisteren. Tussen 1 en 2 herhalen we dit programma. En uh, als u toevallig internet heeft, een computer... ja, niet iedereen heeft dat natuurlijk. Tegenwoordig zegt iedereen, het is vanzelfsprekend. Maar ja, bedoel, mijn moeder heeft ook geen internet, dus... Uh,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 Gerrit Spruit, trombone, tel u de masman... piano, Jacques Pet, de banjo door Kees Kranenburg... drums en Jack de Vries op de sous In 1933 werd het eerste radioconcert gegeven voor de FARA. En er zouden nog meer dan 2000 gaan volgen. De Ramblers introduceerden de swing in Nederland. En Jack Wulteman was de motor achter de Nederlandstalige succesliedjes. als Wie is Loesje, het proces van Pieter Swing... wanneer de baron is niet thuis, de Ramblers gaan een Artis...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 Yeah, yeah. yeah.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 Nou toch wel een beetje Het uh, is zo eenzaam op de boerderij ja, Hou je echt ja. nog van mij? Rockin' belief Of ik nu al je liefde voorbij? Ik zeg vaarwel, Vergeet me snel, lieveling, lieveling, ik zeg vaarwel, lieveling, lieveling, vergeet me snel. Vaarwel mijn schat, bakedu, bakedu. ik ga nu scheiden, bakedu, bakedu. een mooie droom bakedu, bakedu. is nu voorbij, bakedu, bakedu. verbreek de band. Bakedu, bakedu. Tussen ons beiden, jouw liefde was. Maar huigelarijn, ik zeg vaarwel. Lieveling, lieveling. Vergeet me snel. Lieveling, Ik zeg vaarwel. Lieveling, lieveling. Vergeet me snel. Tot zover het ritme van doen? via de kabel op 104.5.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 De staat de dupe. Kerstens wil net als zijn CDA-collega Heerma dat minister Ascher van Sociale Zaken iets tegen de constructie doet. Er is verwarring over een reddingsactie van Franse commando's die in Somalië de geheim agent Denis Alex probeerde te bevrijden. Vanochtend werd door het Franse ministerie van Defensie gemeld dat de bevrijding van de agent vannacht is mislukt en dat Alex daarbij werd gedood.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 In Mali is een Franse luchtmachtpiloot om het leven gekomen. Volgens de Franse minister Le Drian van Defensie kwam de piloot gisteren om bij een actie in het noorden van Mali... waar Franse troepen sinds gisteren vechten tegen islamitische rebellen. Le Drian zei verder dat Frankrijk een paar honderd militairen in Mali heeft gestationeerd. Die beschermen onder meer de hoofdstad Bamako. Het Franse leger heeft vanochtend nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de extremisten in Noord-Mali. De stad Konna zal inmiddels zijn heroverd. Op de luchthaven van Detroit is dus afgelopen.